Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland klaagt bij de Verenigde Naties over de Oekraïnse troepen die sinds een week zijn binnengevallen. Moskou zegt dat de Oekraïners vreed zijn tegen de Russische burgers, maar daar is geen bewijs voor. Oekraïne heeft een paar vierkante kilometer bezet. Deze analist denkt te weten waarom. Het is een eerste uh, laten zien aan Poetin van jij valt ons land binnen, maar wij kunnen ook jouw land binnenvallen. Je bent niet veilig hier. Ja. Dus je moet die dynamiek veranderen. En een van die dingen is echt out of the box denken. En wat er nu gebeurd is, is inderdaad out of the box. Je gaat Rusland Intrekken. De Verenigde Staten hebben al gezegd achter de acties van Oekraïne te staan. Ook Nederland is er oké okay mee. Kinderen van overleden ouders in Waddingsveen hebben een bijzondere vondst gedaan toen zij de kluis uitruimden. Ze vonden een levensgevaarlijk explosief. De politie schrok zich rot toen het ding naar het bureau werd gebracht. Zij schakelden meteen experts in die de bom hebben ontmanteld... Het explosief had de kracht van vijf handgranaten... en hoe het in die kluis terecht kwam, is nog niet duidelijk. Valkenburg wil heel graag dat de Tour de France over twee jaar... door die Limburgse plaats komt. De burgemeester denkt dat Valkenburg een goede kans maakt. Hij heeft zelfs al koffie gedronken met de directeur van de Tour. Het aantal verdrinkingen neemt toe in ons land. Vorig jaar alleen al zijn er ongeveer 100 mensen verdronken in open water. Het komt omdat veel mensen niet weten hoe ze moeten zwemmen... of hoe gevaarlijk de zee kan zijn... Daarom kunnen kinderen in Zandvoort dit jaar een training zeezwemmen krijgen. Collega Mark-Robin Visser sprak de trainster. Een hoop kinderen komen op het strand en die denken, oh water, leuk zwemmen. Maar de kracht van water is uh, ja, onderschat door heel veel mensen. Maak jij er wel eens zorgen over, over al die kinderen die het niet weten? Ja, zeker wel. Als ik uh, een vrije dag heb en ik zit op het strand, dan zie ik heel veel dingen gebeuren okay. waarvan ik denk, oh, oh als dat maar goed gaat. En wat zouden we daaraan kunnen doen? Ja, langs de hele kust dit doen. En dat is ook een beetje mijn droom, om uh, alle gemeentes af te gaan... en uh, daar dit verkondigen eigenlijk als een soort evangelie. In totaal doen er honderd kinderen mee aan de training. Het weer in het oosten nog een bui, maar verder droog. Morgen meer zon met vriendelijke stapelwolken. Het wordt 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWD. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg... En tot zover de ABB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM. De De voetbal de wortels van de ledenklok. Vandaag met Dick Van Duin. En Pim Groof.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 Roodboot op een schandknap. En als je wordt geprikt, dan heet je nieuwe snee-ja. Schoren moet naar de bias. Dat is een grote taal met glaais. De de bak, de cel, als wel de bijl met bias. Stelen heet pikken, jatten, gappen of flauwen. Rijms jatten, dat heet buiten en nee, dat zal je verraden. Want je oude hoed slag. en mijn rijms je wijzer Een gsm in jouw hand heet meteen een lulijzer. Een woonboot is een drijfhuis, een bangerik een schijfhuis. Jij moet er het toilet of de wc of play of scheidhuis. Je tool heeft een smoel, en met al die make-up erbij, is al gezicht een ver wel een schilderij. En als je dood bent, dan heb jij zo'n tuintje op je buik. En ben jij de hoek om of de pijp buiten en zo koud als een ijslaag. Is het tijd om te vertrekken naar de nou, smerigum of peerigum? Mijn geloof is red, als ik de paal zie, dan bekeer ik hem. Het is de originele Amsterdamse dans. Een zoete neur is een podium. En die schooier maakt het mooier. Zet zijn kip in de vitrine. En moet rijker rijk dan de gooien. Maar doe een regenjas aan ja, de kerk in ga. En lever geen het eikje als het om vakwerk gaat. Want je hebt zo'n roep, wat moet ik zeggen een drijven. Schoon wijzen dat zijn platjes en een gladje aan en ze glijven. Alleen een stommer trekt er niemand brommert naar de lommen. Want je wordt bedonderd omdat niemand zich om jou bekommert. Je, je auto heet koepel. Ze worden barrels, onze ja, relaties, mannen lullen over scharrels. Rechters zijn defgaaiers, onderwereld heet penoten. Politie is de smeris of de kit, Jantjes matrozen. Een smifter is een zadenruiker, sigaretten, sachtjes. Een opgewarmd eten, klikkie, prakjes of liftplakjes. Een borstparteze heeft gewoon een rubberen tiet En het verschil tussen kende kinderen kunnen we niet. Het is de originele Amsterdamse toal zonder waardag de M. Terwijl een lekker bracht Het is de onzinneemde Amsterdamse tal Zonder pakkakten en mijn avondwets normaal Het is nog maar lekker slap als het een directie gehad. Hier in Amsterdam zeg hier de rentje het op straat. Ze zeggen dat ik een schooner ben Ze zeggen dat ik vloek en ik bracht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 Wil je er nog wat aan toevoegen, Pascal? Ik vind het een prachtige uh, introductie. Dus uh, nee, ik heb er niks aan ja. toe te voegen. <laughs> Dankjewel. Nou, We zitten hier in de studio, maar ik, als ik zo omheen kijk, mooie schilderijen. Allemaal zelf gemaakt. Uh, ja, die hier hangen oh, wel. Leuk. Ja. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, het is hier eigenlijk een, een, een uh, multifunctionele ruimte. Ik, uh, ik, ik werk hier.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 Nee, nee, nee, dat uh, kan ik ja, helaas okay. niet zeggen. <laughs> Je hebt het jezelf helemaal aangeleerd en gedaan. Ja. Ik ben uh, redelijk autodidact met alles uh, wat ik doe. Oh, ja? Ja. Het, ja? het enige waar ik zeg maar, wel echt voor opgeleid ben... is grafisch vormgever. Okay. Maar ook daar heb ik natuurlijk weer... een hele eigen twist aan gegeven met, yeah. met schilderen. er komen toch heel veel...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 Dus je hebt nog mooie dromen. En, en altijd, ja. ja altijd je gekrept. bent nooit uitgedroomd. Maar nee. Maar dat, dat vind, vind ik wel dat wel ook, ook mooi, wel. want ja. uh, je moet altijd nieuwe dingen leren. Dat vind op ik Op het moment dat ja. je helemaal ja. vastroest in hetgeen wat je. Ja, ik heb wel in. gemerkt dat als je heel lang hetzelfde doet, dat je, je wordt er wel steeds beter in en Dat is natuurlijk uh, voor heel veel mensen een motivatie. Maar tegelijkertijd ga je ook steeds meer dingen op de automatische piloot doen en wordt het een soort routine. Dus het speciale.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 uh, graffiti hoort erbij, breakdance, electric wow. boogie, ja, het zakelijke ja. gedeelte, het media gedeelte, het bewustzijns uh, gedeelte, uh, het, het inhoudelijke, uh, zeg maar het, het schrijven en uh, de, de, de spoken word dingen die eromheen hangen, de, de cultuur. Oh, okay. um, nee. Wat ja, vergeet dan ik dan nou dan. nog? Het, het draaitafel aspect niet te vergeten, turntablism, een... het human beatboxen. <laughs> uh, het, ja, het is echt een hele cultuur met, met yeah. alle Facetten. En ja, Dat ja. is hip hop. Ja, oh, dat is niet. Nee. Ik had het ook keihard aan muziek gerelateerd. Een muziekstroming, maar ik begrijp nu wel. Ja, ja, ja, hip hop ja. wordt ook wel gezien als muziekstroming. Ja? En, maar, maar hip hop is eigenlijk meer dan alleen een muziekstroming. Ja, het is een hele omdat hele er cultuur, zoveel. Ja, omdat ja. er echt en zoveel. Skater, hoort dat er dan ook nog bij?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 die zijn, ah, ah, ah. blijf passen en verbreid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 de hele wereld snakt naar een gelijkere verdeling Maar de armen zitten vast en de rijken hebben steling Check de statistiek, het zijn de wapenfabrieken En de oliemaatschappijen die de aarde verzieken Zieke psychopaten met een duidelijke stunt De hele piramide uit te buiten voor de punt Van bank tussen witte boordcriminelen. Ze duizen niet terug voor rechten moord op z'n velen Zonder te delen weten dat dit hele aarde nekt Die als een woedende bol, ze heten lava lekt In twee stralen met de kronkel onder slangen door Dat is een dollar symbool, ze doen er alles voor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 Blijf pas in eigen brein. Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments... Want hoe word je beroemd inderdaad? Hoe hebben jullie dat gedaan? Hard werken, veel optreden? Ja, wij zijn altijd heel tegen geweest. En we hebben altijd precies gedaan wat we niet moesten doen. Maar op de een of andere gekke manier heeft dat in ons voordeel gewerkt.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 Heel veel jongeren in oost die gingen rottigheid uittrappen. Weet oh, je, over boy. rottigheid, brommers, jatten, ramen ingooien, dat soort ja. shit. En ja. ja, wij waren gewoon niet zo. Maar wij waren meer wel van het uh, creatief aanrommelen, zeg maar. Weet je wel. Ja, ja. uh, met wat ik al zei, met cassettebandjes en alles. Ja. Dus bij ons vond het meer een creatieve uitlaatklep. En, ja. en daarbij was hiphop gewoon, uh, zeg maar, Lange, het ja. middel. Ja. Dat als een soort geschenk uit de lucht kwam uh, vallen. Ja. Op de juiste tijd ook. Ja. Ja.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 Get your ass up! forehead beamers run wild as the kid with the gold cup Stepped out like what? Was poppin' and y'all niggas drove up blastin' Shay say chocolate saute Rich color rock those all day 1960s shit, I'm Goldie That's right, motherfucker, don't hold me The world's greatest, Las Vegas paid rocks rock Skin painted on my face look ageless Perfect convos, ghost bang out condos Jet from homo, XP, bang those Bank those stankos and plankos Chains those, dang those, same old, same old and right, right, forth. check out my grab Give of courts is roofless. Rather mic with no excuses in a sec. Grab de tekst en do this. Execute and shake no sense and now breaking no hacks I'm taking no bets. Who want bets Who won the dramax? Hoe gooi je dan met de, zeg maar, het maken van de eerste platen uh, of de eerste muziek uh, te maken? Want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 Mooi. Dus het is voor ja. rappers voor mij ook wel een hele goede manier geweest... om verlegenheid te overwinnen, als het ja, ware. En meer ja. zelfvertrouwen ja. te krijgen. En optreden moet hartstikke leuk zijn. Hè? Wat je terugkrijgt van het ja, publiek. Ja, zeker na een tijdje. Kijk, in het begin, je, je eerste paar optredens... zijn natuurlijk super amateuristisch en chaotisch en, en gewoon niet goed. Ja. En de respons van het publiek is dan ook niet zoals je hoopt. Dus um, daar moet je echt in groeien. Ja.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 Dat ze zagen dat wij er echt van konden leven. en op een gegeven moment zelfs ook goed van konden leven. ja, toen, toen moesten ze het wel serieus ja, nemen. En tuinlijk. dan ja. kom je op een punt dat op een gegeven moment je ouders je grootste fan worden, bij wijze van spreken. <lacht> dan, eh, on dan ontgroei je dat stadium van. Uh, kan die deur dicht voor die kleren, Harry. tot. oh, uh, wat <lacht> geweldig, ik ben zo trots op mijn zoon. Ja. <lacht> nou, dat heb je dan toch wel bereikt? Ja, toch? <lacht> ja. ja. ja. <lacht> Chillen in een bubble bubble bubble bubbel, bubbel, bubbel, bubbel, bubbel, in een bubbel, bubbel, in bubbel, bubbel, bubbel, bubbel, bubbel, bubbel, bubbel, bubbel, in een bubble bubble bubble chillen bubbel, bubbel, bubbel, in een bubble Chillen, chillen, chillen chillen in de blubba Chillen in een bubble Hey pochellen in de blubba Gelen in de blubba blubba Gelen in de blubba Gelen in de blubba Gelen in de blubba Gelen de blubba Gelen de blubba Gelen in de van de blubba de Mag liggen in mijn pad als er wennen te koop is. Ik wil een kabelkraat. Kom op, Jelle verloop is. Gaan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 die mainstream zenders. Maar zeg je nou dat jij weet hoe je een hit moet maken? Absoluut. Ja? Ja, het, is het makkelijkste wat er is. Oh! Ja. <laughs> ja. Nou, vertel het geheime recept. <laughs> nou, ik, ik heb net al een aantal ja, ja. Uh, ingrediënten ja, uh, uh, ja. prijsgegeven, maar uh, ja, het is, kijk, een, een, een hit.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 Nee, nee, nee, we deden alles je zelf. Dacht, je met deed de, het zelf en ja. Jax was... Nou, Wat we gegeven wel hadden, was dat... We waren dan onze Ramp-records, uh, weet je wel. En Ramp stond dan weer voor Robin, Arthur, Marco, Pasco. <laughs> en dat was ons eigen label. En een gegeven moment hadden we EMI als distributeur. Die, wat natuurlijk wel hartstikke major is. En toen heeft EMI, overigens zonder dat wij het wisten... Want wij, wij vonden ook altijd van... Wij,